Levi van Eck met het NOS Journaal. In de buurt van Lviv, in het westen van Oekraïne zijn rond 6 uur opnieuw drie krachtige explosies gehoord. Dat zegt de gouverneur van de regio op Telegram. Vanmiddag werd de stad voor het eerst sinds het begin van de oorlog met raketten bestookt. Bij die aanval raakten vijf mensen gewond. De raketten sloegen onder meer in bij een olieopslagplaats in het oosten van de stad. Daardoor waren er zwarte rookwolken te zien. De VIEF gold de afgelopen weken als relatief veilig... en is een belangrijk knooppunt voor oorlogsvluchtelingen die onderweg zijn naar Polen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft zonder toestemming van de gemeente... een extra paviljoentent gebouwd bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Volgens het COA is dat nodig om de leefomstandigheden in de overvolle noodopvang iets beter te maken... en niet om meer asielzoekers op te vangen. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, is er niet over te spreken... In de opvang zitten vooral asielzoekers uit onder meer Syrië, Afghanistan en Jemen die wachten op een reguliere opvangplek. Het COA heeft een nijpend tekort aan opvanglocaties. In een huis in Maastricht is gisteravond een dode en een zwaar gewonde gevonden. De zwaar gewonde man overleed later in het ziekenhuis. De politie noemt het waarschijnlijk dat er twee mannen in het huis woonden en vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. De politie van Maastricht zegt alle scenario's open te houden. Bij een verkeersruzie in Nijmegen is gisteravond laat een automobilist zwaar gewond geraakt. Volgens de politie is het slachtoffer aangereden toen hij uit zijn auto stapte om verhaal te halen. Het gaat om een man van 30 uit Arnhem. De verdachte een man van 19 uit Midden Beemster kon even later worden opgepakt.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 Non, non, non. Avant que l'on s'attache, avant que l'on se gâche, je veux que tu saches. 9.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 Een uur of nooit. Ik wil niet zo vooruit. Maar dan kijk je me aan en dan spijt je. Mijn hart is kapot. born on a tuesday night i'm just wondering why i feel so old. Schoenen, weet wat je wel en niet wilt doen.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 Don't you know I'm falling for you, don't you know I'm fallen for you, don't you know I'm falling for you, don't you know I'm fallen for don't you know I'm fallen for you, don't you know I'm falling. don't you know I'm falling for you, don't you know I'm fallen for you, don't you know I'm falling for you, you know for you, don't you know fallen for you, you know fallen